Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De afgelopen dag is voor zover bekend niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het RIVM. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het virus begin maart. Het totaal aantal bij het RIVM gemelde coronadoden blijft daarmee op de 6090. Er zijn twee nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis.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 Later vroegen zich meer mensen bij de groep waarna uiteindelijk tussen de 400 en 500 railschoppers willekeurig etalages vernielden en winkels plunderden.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 Het weer, zon en vooral landinwaarts stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Ook morgen veel zon, dan maximaal 28 graden. De dagen daarna wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. zon, De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Your defenses, vanity, insecurity uh -huh. Don't you forget about me Simple Minds and don't you forget about me. 7 over 3, Zandvoort, welkom terug. Zandvoort op zaterdag op deze zonnige zaterdagmiddag. Vanuit de studio Heer Vos tegenover mij en ikzelf <laughs> achter de microfoon. We zijn er weer tot aan 5 uur en in uur 2 de volgende onderwerpen. Goedemiddag meneer Harms. Goedemiddag ook. Ja, wat gaan we twee uur doen? Nou, uiteraard, natuurlijk, uh, ander Zandvoorts nieuws in het kort, uh, tussen drie en vier. Waaronder natuurlijk ook het schaakspel rond het passagepanden uh, uh, bij het Verhuisjeplein. Dit duuren ook nog steeds voort, want daar ben men ook nog steeds over aan het bakkeleien. Dus het is maar goed dat er weer een, een, een, een volledige wethouders en voorzitter gebeurt en gaat gebeuren. Want uh, ja, er liggen genoeg, uh, genoeg stukken. Het college kan aan het werk. Ja, de krocht, de uh, Watertorenplein, de Watertoren zelf. Uh, nee, genoeg uh, dossiers heet dat. Waar, uh, waar nog nodig uh, aan gewerkt moet gaan worden. Goed, uh, wat hebben we natuurlijk verder? Nou, zoals ik zei, Zandvoortsnieuws in het kort. anders een nieuws in het kort. Uh, en, ik zou zeggen, uh, en natuurlijk uh, heerlijke zomerse muziek. Ik zou zeggen, uh, ook genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, je vergeet nog één uh, belangrijk uh, nummer. Het oh. verdwijnen van, uh, van de key uit uh, Zandvoort. Ja. De key gaat weg en uh, wordt inderdaad uh, pre-wonen waarschijnlijk. Ja, we vocht... Nou, daar uh, moesten ze dus druk mee aan de slag.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 seven billion why can't it be me They told Wat is niet goed hè, deze nieuwe signaal van uh, Katy Perry en uh, Daisy. Het is weer tijd voor uh, wat nieuws. Heb je goed nieuws of uh, valt nee, het... Uh... Uh, weer, weer een, weer een uh, mooi dossierstuk voor het nieuwe college. Oké, okay, ze kunnen weer aan de bak. Want het schaakspel rond de passagepannen, dat duurt maar voort. Eind april is de gemeente door de Haarlemse rechtbank op alle punten in het gelijk gesteld in het door de erfpachters van de passagepanden aangespannen bodemprocedure. En daarin eisten zij verlegging van de erfpacht dan wel een schadeloosstelling. De erfpachters hebben tot eind juli de gelegenheid om tegen de uitspraak in hoge beroep te gaan. Daarnaast staan er nog een kort geding op het programma waarin de gemeente beëindiging eist van het retentierecht waarop de erfpachters zich beroepen. Dat retentierecht geeft de erfpachters namelijk de mogelijkheid... om de grond en opstal vast te houden... zolang de gemeente niet voldoet aan de geëiste verlenging van de erfpacht... dan wel een schadeloosstelling. Dat kortgeding stond gepland voor eind mei, maar werd aangehouden... omdat de partijen er alsnog in gezamenlijk overleg uit wilden komen. En dat is waarschijnlijk gelukt. Er lijkt nu een akkoord over de vaststellingsovereenkomst bereikt... waarbij de erfpachters tot 1 januari 2021... ...respreid krijgen in ruil waarvoor zij verder afzien van hun retentierecht. Hoewel verlenging van de erfpacht nu definitief een gepasseerd station lijkt... ...is daarmee echter nog kous nog niet helemaal af. Vermoedelijk zullen de erfpachters alsnog in hoger beroep gaan... ...tegen de uitspraak in een bodemprocedure... ...ten einde een schadeloosstelling dan wel een tegemoetkoming... ...in de sloopkosten af te dwingen een andere compilatie in de sloopkosten af te dwingen. Een andere compilatie in het project geldt voor de pannen van 6, 8 en 10 nummers. Uh, die staan namelijk deels op eigen grond en de gemeente is in gesprek om de betreffende kavels te verwerven. Ik denk dat die nu heel duur gaan worden. Ja, en je zou maar een pandje hebben daar, uh, albert Dat Dat bouw je echt en dan nog uh, de sloopkosten moeten betalen ook. Ja, dus, de, dus de, het einde is nog niet in zicht van het schaakspel. Wordt vervolgd. Nou liep ik van de week even in Haarlem op de Grote Houtstraat. Ik liep langs een uh, kledingzaak, ging niet naar binnen natuurlijk. Uh. Maar ik hoorde geweldige muziek uit de speakers komen daar. En ik uh, waande me echt terug naar de jaren 80, terwijl het een nieuwe single is. No, dan ben ik heel erg leuk, en nou komt ie, hè? De plaat waar ik het over had is deze. Yeah. You yeah. know what I'm saying? Ik vind het een beetje leuk, ik heb een cornstalk. Damn, ik turn de flop to a bob. I don't know what time it is. Flav, flav on these holes, I need to work hard. Body like precious. Four door luxury sedan. Moving around these blocks like Tetris. Had de 750, couple LS's. Another 100 grand, couple of finesses. Never broke a sweat, no stresses. Never left a voicemail, cause the bitch got the message.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 Me and Big Body, body. choose up, baby. Let me show you how I rock with that. Yeah. That's a big body. Big, big, it to me.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 Check that motherfucking engine light. Numbers. You see how I'm rocking, baby? Everything I do is organic, bitch. So talk it to me. En als je dit hoort met een keiharde bas, zo met een lichtvonnetje zo door de grote houtstraat... ...ja, dat doet het wel goed, Albert-Jan. En te niet dansen, hoor je, en zo so smooth. Your Buddy, een nieuwe plaat en doet me echt terugdenken aan de jaren 80 sounds En ook de sound van de piraten destijds. En uh, één piraat die het zo weer zou kunnen draaien daar in Amsterdam is Counterpoint High Freak FM. Daar is het echt, echt een plaat voor, ja. En uh, Dance Radio trouwens ook, hè, die zou me ook zo uh, kunnen draaien, onze uh, collega's van uh, Dance Radio. En om dat nou een klein beetje te laten horen, draai ik de plaat uit de jaren 80 erachteraan. Dan moet je denken, nou dat klinkt wel een beetje, zoals het vorige plaat. Hier is 5 star en let me be the one. Twee plaatsen op zitten maar een beetje terug naar de jaren 80. Alhoewel, de eerste was gewoon een nieuwe single. En er een uh, daadwerkelijk eentje uit de jaren 80 van uh, Five Star. De vijf uh, dames uh, van deze groep en uh, Let Me Be The One. Uh, ja, we gaan het zo dadelijk hebben over een uh, overval. Maar eerst gaan we het even hebben over de warmte van vandaag en de warmte die eraan komt. Want ook jij hebt een uh, nieuwe auto met een uh, goede airco erin. Ja? Ja, nou krijg je net een bericht van Gerapiri. Ja. Dat hij uh, zit in de auto, maar die heeft wel een airco nodig. Want het is uh, behoorlijk warm op dit moment in de auto's. Ja, ik kreeg ook, ik, die kreeg ook van airco aan. Ik denk, we hebben het over. Ja, ja, ja, ja. Maar hij uh, mag, mag rustig bij mij in de auto gaan zitten, hoor. Want daar zit hij. Daar, ja, <lacht> daar bevries je bijna. Daar bevries je. En wij hebben die weer ook aanstaan, trouwens. Ja, maar, ja, ja, ja. lekker, Heel he? cool. Helemaal goed. Wij hebben uh, ja, de overval, de gewapende overval op het uh, Holland Casino. Daar hebben we meer nieuws over. Ja, klopt. En we hebben ook een, een, een oproep van, uh, van de politie... waarin ze de, vermeen, de vijfde man uh, op camerabeelden hebben vastgelegd. Uh, die kunt u niet, natuurlijk niet zien, maar u kunt wel het signalement daar nog even uh, uithalen. En als u het hele filmpje terug wilt zien... dan kunt u gewoon even kijken op de website van de Zandvoortse cou uh, Courant... Of van, of, van Zfm, of van ZFM natuurlijk. Of van ZFM of van de RTV uh, uh, ja, Noord. Maar even terug in de geschiedenis. Op maandag 18 november 2019 werd een overval gepleegd op een geldtransportwagen... die net bij Holland Casino vandaan kwam. Vier personen zijn inmiddels aangehouden in deze zaak... maar de politie is nog steeds op zoek naar een vijfde man... en heeft nu camerabeelden vrijgegeven. Mocht u getuige zijn of mensen kennen met informatie, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met 0900 8844, 0900 8844, of meld Misdaad Anoniem 0800 7000, 0800 7000. Wij vragen uw hulp bij het oplossen van twee overvallen, gewapende overvallen op geldlopers. Een in Zandvoort en een in Halfweg. Kijkt u mee en misschien herkent u een van de daders. Het is maandagmiddag 18 november 2019. Het Badhuisplein in Zandvoort. Medewerkers van een geldtransportbedrijf komen rond kwart voor één aan bij het casino in Zandvoort. Op dat moment staan twee overvallers kennelijke transporten op te wachten. De geldlopers krijgen de schrik van hun leven. Onder bedreiging van een vuurwapen worden zij overvallen en gaat het tweetal met een buit van Dorpe Scooter. Deze gewapende overval heeft enorm veel impact. Drie maanden later is het opnieuw raak. Dit keer slaan overvallers toe bij het casino in Halfweg. Het is dan donderdag 27 februari om 5 over half twee in de middag. Een geldloper liep vanaf de wagen het casino in voor de overdracht met een medewerker van het casino. Toen er plotseling twee donker geklede mannen met vuurwapens achter de geldloper aankwamen. Een heftige overval is het gevolg. De overvallers bedreigden de mensen in het casino en één van hen dwong de medewerkers om het geld af te geven. Daarna renden de twee overvallers met hun buiten het casino uit... waar een andere man hun richting op reed met een donkerkleurige Piaggio Calera runner. De twee overvallers sprongen direct bij de man op de scooter... en het drietal gaat op één scooter ervandoor in de richting van Amsterdam. Bij de overval in Zandvoort hebben we beelden van een van de overvallers... waarbij zijn gezicht redelijk te zien is. Het gaat om deze man. Het is een man vermoedelijk in de leeftijd van 24 tot 28 jaar. Een lengte van 1,80 tot 1,90 lang. Hij heeft een tengelpostuur postuur en een smal gezicht met een vlassig snorretje. Hij droeg in november een zwarte regenjas. Herkent u deze man? Het effect op slachtoffers bij overvallen is groot... Vaak zet een overval in ons leven gewoon op de kop, emotioneel. Daarom roepen wij uw hulp ook in. Weet u iets over deze overvaller? Herkent u een van de daders of weet u gewoon wie deze daders zijn? Meld dat dan alsjeblieft bij ons en dat kan ook anoniem. Helpt u ons alsjeblieft om deze zaak op te lossen. Bel de politie via 0900 8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook. Bel dan met meld misdaad anoniem. Via 0800-7000. Tot zover dit politiebericht. De geutje uit de hitlijsten van dit moment is van ATMX en Salt. Uh, Lekker een patatje met, met een klein beetje zout erop. Maar ja, elke kilo telt, overigens, uh, ja. dus daar moet je ook weer mee uitkijken. <hijen> Mooi bruggetje naar uh, de campagne Wij, van in, de een, gemeente. Geweldig bruggetje, Rob. Ja, hè. Want uh, luisteraars en kijkers, maandag 15 juni is de afvalscheidingscampagne... elke kilo, kilo telt van de gemeente Zandvoort en Spaarne-landen van de start gegaan. De campagne ondersteunt de invoering van het duurzaam afvalbeheerplan om de afvalinzamelingen te verduurzamen. De doelstelling is om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen van, 200, te verminderen van 260 kilo naar 155 kilo per jaar. Met deze campagne willen de gemeenten, eh, gemeenten en spaarlanden... nog meer inwoners stimuleren hun afval te gaan scheiden... om zo de hoeveelheid restafval te verminderen. Want, zoals de campagne-slogan telt, elke kilo telt. Eind juni ontvangen eh, circa 4500 woningen met een voor- en, en of achtertuin... en een achterom, een zogenaamde duocontainer. Dit is een rolcontainer met twee aparte vakken. Een vak voor papier en karton... En een vak voor plastic, blik en drinkpakken. Daarnaast plaatst Spaarlanden vanaf dit najaar, dat is oktober 2020 tot en met januari 2021, voor woningen die geen duocontainer ontvangen, extra verzamelcontainers op straat. zodat ook deze inwoners hun afvalstromen dicht bij huis kunnen scheiden kunnen gaan aanbieden. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de inloop, om, uh, inloopbijeenkomsten te organiseren. Er is gekozen voor het plaatsen van een online kaart op de website www.wyscheidenafval.nl www om inwoners te betrekken bij het bepalen van de locaties van de nieuwe verzamelcontainers. En via die online kaart konden inwoners en ondernemers de conceptlocaties bekijken en erop reageren. In eerste instantie was het mogelijk tot en met 30 mei te reageren. Gezien de vele reacties in deze termijn, is deze termijn verlengd tot 3 juli. Inwoners die gereageerd hebben ontvangen een reactie. Vervolgens kunnen de locaties aan de hand van de reacties nog iets wijzigen. Daarna worden de definitieve locaties ingetekend en gepubliceerd op de website www.overheid.nl. Www van oktober 2020 tot en met januari 2021 worden vervolgens de nieuwe verzamelcontainers geplaatst. Circa een week voor plaatsing ontvangen de inwoners die gebruik gaan maken van de containers en die in de buurt ervan wonen een brief van Spanelanden met meer informatie. Nou weet ik dat de, de mensen waar dan zo'n container voor de deur gaat komen... Ja. die zijn natuurlijk helemaal niet blij, want veel is, vaak is zo'n zo zo plek, zeg maar... waar die containers staan, ja. een afvalplek, er worden dingen naast gezet, dozen, een troep en uh, iedere ja. gooit s'avonds laat nog even lekker het glas erin... om een uurtje of elf, dus... Ja. Vandaar ook heel veel bezwaren, denk ik. Ja, ik hoop dat er nog, nog vele, of tenminste nog mensen die reacties gaan doen. Omdat, stel het is 30 graden buiten. Ik bedoel, je hebt nu al tegen een tegenhaal aantal locaties in het dorp waar al die ondergrondse bakken staan. Nou, en dan als ze daar in die buurt nou weer, nog weer van die bakken bij komen. Ja, maar ze worden, ze worden zelfs bovengrondse, dat is het uh, probleem. Ja. En uh, dan zouden ze bij wijze van spreken bij, bij hoge temperaturen elke dag geleegd moeten worden. Of dat een goedkope uh, oplossing is, weet ik niet. Maar in principe is, is het scheiden van afval natuurlijk goed. En uh, daar, daar doe je er niemand kwaad mee. Maar de locaties van die, van die containers, daar ben ik wel erg benieuwd naar. Oké, okay, nou ja, ik, ik hou het hier maar even bij. Ja, ook <laughs> Niet meekijken op zfm Want dan zie je mijn hoofd op dit moment. Dank je Dankjewel Albert-Jan, voor deze nuttige informatie.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 ten L'ho baciata Al tratto l'ho agganciata Dalle braccia me sgusciata Ma guardato l'ho bloccata carezzata Sul visino su di fata Ma sembrava una patata L'ho acchiaffata L'ho volata E ne ho fatto una frittata Oh yeah Si dice così no? E poi Che idea Quale idea Non vedi che lei non ci sta Che idea Quale idea E' maliziosa Ma saprà tenere Abba da un superbullo di speciale che in un altro no non c'è che idea quale idea vedi che lei non ci sta che idea quale idea sento lei lunga la sala fa girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo scusa in cambio tu che dai Okay there. Weer uh, in de discotheek uh, in de jaren zeventig, Albert Jan. Ja, Zie je nee. nog staan? Ja. Bij Pino de Ik kan, kan me nou voorstellen dat ik... ...een het... <lacht> <die> keer ging... <lacht> wat, wat, wat, wat ging je allemaal doen, vertel? Nee, nee, nee, gewoon dansen uh, natuurlijk, hè. Ja, dansen, oké, okay, daar houden we het op. Goed, we gaan het hebben over uh, gebouwde krocht. Want ja, wat klopt. gaat daarmee gebeuren? Weer zo'n hoofd, hoofdpijndossier. dossier. Ja, je hebt er nogal wat vandaag. Ja, ja. nee, klopt. Uh, afge ja, bedoel, uh, afgelopen dinsdag was de raadscommissie weer bij elkaar. Maar vindt toch geen gezamenlijk standpunt voor de renovatie van Theater de Krocht. Theater de Krocht is een laagdrempelig multifun multifunctioneel podium voor kunst en cultuur en biedt ruimte voor het Zandvoortse verenigingsleven. Het gebouw is echter verouderd. Al jaren wordt gesproken over een opwaardering van het gebouw. Maar dat is nog steeds niet van gekomen. Afgelopen dinsdag stond het opnieuw op de agenda van de raadscommissie. De behoefte voor een dergelijk multifunctioneel, so sociaal en cultureel centrum is sterk aanwezig... en alternatieve locaties zijn in Zandvoort niet voorhanden. Behoud van het theater wordt in dat er een opwaardering van de bouwkundige staat vereist is op afzienbare tijd. In de structuurvisie van de gemeente is de ambitie steeds reeds opgenomen... dat voor Theater De Krocht modernisering nodig is. Ook het raadsprogramma 2018-2022 vermeldt deze opgave. Op diverse momenten in de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen... werd dat door alle partijen beloofd en onderstreept. Om een goede, gefundeerde keuze te kunnen maken... tussen het wegwerken van het achterstallig onderhoud... of mogelijk grotere verbouwingsplannen... waardoor de functie van het theater kan worden uitgebreid... is een aantal varianten voor het theater De Krocht in beeld gebracht... Het raadstuk dat afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering ter tafel kwam... geeft een nadere uitduiding van deze varianten... inclusief de voorlopige geschatte financiële consequenties. Ik zal u het hele verhaal uh, verder onthouden. Maar de conclusie was dat voorzitter Hans Drommel zag... dat er geen overeenstemming zou komen... en plakte het predicaat bespreekstuk op het raadsvoorstel. Het wordt dus doorgeschoven naar de eerstkomende raadsvergadering op 30 juni. En dat is dan tevens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Tot zover. Dat wordt gevolgd. Gevolg. Ja, inderdaad, Wis. <laughs> weer weer zo'n dossier, inderdaad. Gebouwde Krocht. Dankjewel, Albert-Jan, voor deze info. Ja, vandaag was ik even in de supermarkt. En dan moest ik echt Duits spreken. wilde de mensen die daar waren mij kunnen verstaan. Nou, vandaar dat we deze weer eens uit de kast hebben gehaald.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 Ik heb 20 Kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie uit te gaan Traum geseemd, het haus van Ik suche neues land met unbekannten Straßen.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 Ik ben hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bad und sitz im Garten. Meine honderd Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich zo so daran denke, kann ich's eigentlich. Zullen ze daar ook een uh, schelpenpad hebben? Net als wij hier op het uh, Badhuisplein. Je weet het maar nooit, hè? Je hoorde Pieter Fox in House on sea En dit is hoe het loopt. Een nieuwe single. Vroeger maakte ik me zorgen als het niet ging zoals ik dacht En het leven hard om mijn plannen lacht Soms weet ik het ook niet echt, ik had toch geld op de bank maar nu is het weg Het gaat toch niet zoals je hoopt, dus ik maak geen plan en ik kijk wel hoe het loopt Eén kans als je die niet pakt, gaat het niet meer lukken op een andere dag Zo heb ik altijd geleerd toen bleek dat iedere week eigenlijk toch al zijn eigen plannetje heeft En die zegt Paul leuk geprobeerd Tuurlijk doe ik mijn best en soms gaat het perfect Maar als het niet lukt zoek ik een ander moment En men lucht op, het is minder druk in mijn kop Dus kom maar op met morgen Vroeger maakte ik me zorgen als er niet ging Zoals ik dacht en het leven hard om mijn plannen lag.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 geleerd te moeten leven met de angst dat er een kans bestond dat ik moest blijven zitten op de bank Ben sowieso niet echt een balimang, maar zeker geen reservespeler Ben een werker, later kan ik van reserves leven Het is altijd ergens beter, en schoenen daar Vriend, ik heb tegels hier, anders worden allemaal schoenen gaar En dat is omdenken, wil aan het ton denken Stekken, spenden en een beetje aan een fonds schenken Leer mij ons kennen, we zijn op onszelf hier? Nee, dat kan ik niet ontkennen, nope Maar als de morgen valt, dan staan we allemaal weer aan dezelfde start En is het pakken wat we kunnen, dat is de echte grap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 He, deze nieuwe zinger van uh, Kraantje Papi en hoe het loopt. Ja, hoe loopt het eigenlijk met het uh, Watertorenplein? Uh, op, ja? Ja, dit is echt een een uurtje om het zo maar te Daar zeggen. komt hij aan, uh, college van goed, BMW. Goed, ik er Lekker. Aan doen. Dat is allemaal, allemaal afgelopen week uh, dat er de, de, de nieuws uh, gepasseerd. Zo ook uh, de toekomst van de Watertoren uh, is een onderwerp van gesprek. Want vorige week werd bekend dat nieuw onderzoek wederom heeft uitgewezen... dat de technische staat waarin de buitengevel van de watertoren verkeert... deze vooralsnog ongeschikt maakt voor woningbouw. Er wordt nu overlegd met de Welstandscommissie, de gemeente, springtij architecten en de ontwikkelaar over de toekomst van de watertoren. In een brief aan de Raad schreef toenmalig wethouder Gert-Jan Bluis... Dat de uitkomsten van het overleg, het woonprogramma voor zowel toren als omliggende gronden zullen bepalen dat het een hele uitdaging wordt om de toren in de huidige staat te behouden. Zeker als je er woningen in wenst te maken op de vraag of dat betekent dat de watertoren mogelijk eerst tot de grond toe moet worden afgebroken, antwoordde hij afgelopen weekend ja, die conclusie kan inderdaad worden getrokken. Of een of de ander rendabel te realiseren valt, is de vraag... waar eigenaar Watertoren Zandvoort CV het laatste woord in heeft. Wat dat betreft valt er niets uit te sluiten, lijkt het. Ook definitieve sloop en herbouw van het gemeentelijk monument... behoren tot de mogelijkheden, al lijken de direct betrokkenen... daarvoor alsnog niets voor te voelen. Uitgangspunt blijft de Watertoren nieuw leven in te blazen... zonder dat deze voor de Zandvoort in de toekomst behouden kan worden... Ook dit dossier wordt vervolgd. Dankjewel, albert nou, Je legt wel even wat neer hier, hè? Goed, tot zover uur twee alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. Uh, leuk dat je luistert. Lokale radio, het geluid van Zandvoort. Wij zijn er 24 uur per dag. Met de Culture Club nu zo vlak voor vier als laatste.